Tijd, uh, ja, houden we in ieder geval uh, elkaar op de hoogte en uh, in ieder geval bedankt voor je en tijd. En tot slot heb je ook een website waar mensen kunnen heen surfen om jouw single te kopen. Uh, de website is op dit moment. Uh, daar zijn we even mee bezig om die uh, op een download site te krijgen. Daar is een single die je kunnen kopen. Als de mensen eventueel een single willen kopen, kunnen ze altijd naar mijn website gaan en dat is www.reneesmulders.nl en als ze daar uh, het vinkje aan klinken van info@reneesmulders.nl en ze zouden mij een mail sturen. Dan komen wij daar altijd uit. Dat er een singel toch aangestuurd wordt. Oké, okay, nou dat komt helemaal goed. Ik wil jou bedanken voor je tijd. Ik wens je een fijne rustige avond vooral. En uh, we spreken elkaar in de toekomst vast weer. Heel goed. Dat gaan we zo doen. Als ik uh, ja, verandering heb eventueel van nieuwe singel. Tot zover het ritme van CFR ja, Via de kabel op 104.5 en in de Eter op 106,9. Straks meer. Zie fm Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Dan met wel met het NOS Journaal. Het academisch ziekenhuis Maastricht weigert tientallen patiënten met zeldzame immunologische ziekten... die niet in de buurt van het ziekenhuis wonen. Het is een bezuinigingsmaatregel. De behandeling van deze patiënten is kostbaar. De SP wil dat minister Klink er een eind aan maakt en spreekt van postcode geneeskunde. Volgende maand maakt het AZM nog meer bezuinigingsplannen bekend. De site van de ANWB is overbelast doordat veel leden de enquête willen invullen over de kilometerheffing. De site is sinds vanochtend open en al vele duizenden mensen hebben volgens de ANWB meegedaan. De leden hoeven niet te kiezen tussen voor of tegen, maar ze krijgen stellingen voorgelegd. Minister Eurling zegt dat de uitkomst van het onderzoek voor hem zwaar zal wegen. Over een half uur begint het voorlezen van de namen van de 102.000 mensen... die in de Tweede Wereldoorlog uit Nederland zijn gedeporteerd en in nazi-kampen zijn vermoord. Het zijn bijna allemaal Joden, maar ook 215 Sinti en Roma. Jules Schelvis, die het vernietigingskamp Sobibor overleefde... spreekt bij station Muidenpoort in Amsterdam de eerste naam uit woensdagmiddag, precies 65 jaar na de bevrijding van vernietigingskamp Auschwitz, wordt de laatste naam uitgesproken. Oscar La Fontaine stapt op vanwege zijn slechte gezondheid als voorzitter van de Duitse partij Die Linke. Hij zal zich op de partijdag in mei in Rostock niet opnieuw kandidaat stellen. En hij geeft ook zijn zetel op in het Duitse parlement. Hij blijft waarschijnlijk nog wel politiek actief in de deelstaat Saarland, waar hij premier was. De paus heeft alle priesters opgeroepen om meer gebruik te maken van nieuwe media... zoals blogs, Twitter en Facebook. Zo kunnen de priesters mensen met een ander geloof bereiken en het evangelie verspreiden. In het verleden was de paus vaak negatief over internet, vooral voor wat betreft seks en geweld. Maar nu noemt hij de digitale media een geschenk voor de mensheid... als ze tenminste worden gebruikt voor vriendschap en begrip. Het weer hier en daar regen of motregen met vanavond in het oosten ook kans op sneeuw. Vannacht ligt de vorst in het noorden. Morgen overdag vooral in het oosten nog kans op neerslag en het blijft iets boven nul. Dit was het NS Journaal.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 Van ons over, maar uh, we hebben hem toch even gedraaid. Dit was de single van René Smulders, en uh, we, hebben hem, uh, we moeten nog eventjes. We wouden nog even, we moesten nog even de groeten doen van René Smulders aan jullie allemaal. En uh, willen jullie meer van René Smulders uh, vinden, dan kan dat www.renes-smulders.nl. Ja, precies. Duidelijk. Ja, we hebben al een hoop achter de rug natuurlijk. René Smulders, Volte Kroes, nou helemaal geweldig. Uh, maar het komend uur gaat natuurlijk veel leuker nog worden. Het kan nog leuker, natuurlijk. Hey, we het hebben, kan, niet, het uh, kan niet meer leuker als Wolter. Nee, dat zo niet, bedoel ik het ook het niet, niet. Maar waar niet moet je dat nou weer zeggen? <laughs> ja. Come on. Hey, we hebben zometeen uh, Mick Harren, natuurlijk. We hebben Sascha Brouwers. Een tijdje terug hebben we al vaker in de uitzending gehad. Met natuurlijk Popstar Henry met Show News En nog veel meer tijdens Entertainment For You. Yes. I remember you stepped in the store. And you kept me smile Het is alweer de tweede uur van Entertainment View hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Al 20 jaar, hè? al 20 jaar. Om 9 februari hebben we een groot feest vanaf 6 uur in Take 5. Dus iedereen is van harte welkom. En um, ja, we hebben hem al een tijdje geleden ook al vaker in de uitzending gehad bij Roy On Air. Maar nu bij Entertainment View is hij natuurlijk ook altijd hartelijk welkom. We hebben Mick Harren aan de telefoon. Goedemiddag, Mick. Goedenavond. Alweer oh, avond. Ja. Hey, hoe is het ermee? Ja, prima met jou, hè? Ja, met ons gaat het ook uh, helemaal uh, prima. Hé, hey, als, uh, als ik aan André Hazes denk, of aan een ander heel grote artiest... ...dan denk ik ook vaak aan tattoos op de ruggen van de fans. <laughs> Ach, en hey. jij mag er ook wel trots op zijn, hè? Ik sta bij iemand op zijn rug, ja. Nou, dat is toch wel hartstikke leuk? Ja, hartstikke leuk. Ik weet niet of het zo leuk voor hem is, maar. <laughs> of, of voor zijn vrouw was. Ja, die was het er wel mee eens. Nou. Die wordt elke dag wakker met Jeroen met uh, allemaal de haas en met Mikar. Wat leuk. Ja, jongens <laughs> leuk ja, is leuker, jongen. <laughs> maar het moet toch wel ook wel een klein beetje een, een goed gevoel geven dat je zoveel uh, kan bereiken bij een uh, fan, of niet? Ja, ja, ja het, is, het is ook een hele eer. Dat, dat heb ik ook gezegd in elk interview, maar ik moet heel eerlijk zeggen. Ja, ik zou het zelf nooit doen. Ik bedoel, uh, dan moet je wel erg uh, ja, iemand adoreren, zeg maar bijna. Ja, maar je kent de persoon ook uh, goed? Of, uh... Nou, nee, persoonlijk niet zo goed. Maar ik, bedoel, ik weet wel dat ze verder zijn. En dat ze, dat ze vaak regelmatig dus, uh, naar mijn optredens uh, zijn geweest en komen. Mm -hmm. En dan ook meestal wel vooraan op we het podium staan. Of uh, ergens wel een gelegenheid, die dat ze dicht bij me staan. Ik spreek ze dan wel elke keer na elk optreden. Maar echt een... Uh, dat van elkaar de vloed, Dat lopen, dat is niet zo. Dat is eigenlijk nooit eigenlijk. Oké. Okay. Ik weet inmiddels waar ze wonen, dat is een heel, heel stukje, maar uh, <laughs> dat is in Nederland niet zo moeilijk om het uit te vissen. <laughs> maar dat maar is sinds eigenlijk, de tattoo dag zeg maar, uh, van uh, 18 december is het geweest. Eerst, of, nee, is twee jaar geleden. Ik weet het niet eens meer. Ja, vol, ja, vorige week was het in ieder geval op televisie. Dat was ook de reden ja, dat, we, ja. dat ik dacht ik ga meteen even een mailtje sturen om te kijken of we er even over kunnen babbelen. Ja, nou, het, is, het, is, het is een heel proces. Het is best wel een, een flinke tattoo geworden ook. Mm -hmm. En uh, ja, ik ben het woord. ik nogmaals, ik ben helder vereerd, maar je moet, je moet inderdaad heel ver gaan als vinden zijn. Maar uh, hij vond het nodig om mij uh, <laughs> te laten portretteren op zijn, uh, op zijn rug. Oké. Okay. Nou, even, even iets totaal anders. Uh, ja. je, je zit uh, eind oktober heb jij een groot jubileumfeest gehad. Ja. 25 jaar al uh, ben je zit al in het vak. Ja. Hoe is dat geweest dat, die avond? Ja, helemaal te gek. Uiteindelijk is het gelukkig uitverkocht geweest. Mm -hmm. En hebben we ook een donatie kunnen doen aan het Kika-fonds... ...waar ik eigenlijk uh, mijn concerten heb opgehangen, zeg maar, uh, aan het concert heb opgehaald... ...een goed doel, omdat ik het niet helemaal... ...heel uh, ja, zeg maar, zoveel bij wilde laten gaan. En ik vond de Stichting Kika een Vrij... Uh, ...een heel goed doel om uh, ja, te proberen daarmee met mij... ...met een gedeelte van de opbrengst van het concert... Uh, een, ...een donatie te doen aan het Kika-fonds. Het is uiteindelijk uh, 1250 euro geworden. Oké. Okay. Daar ben ik al trots op, ook. Daar ben ik aanval op trots, eigenlijk, op alles. Ja, ja, maar het is toch ook wel oké? een klein beetje een viering van, uh, van jouw jubileum: 25 jaar in het vak. Ja, klopt. Dat, dat, is... Is, dat is ook goed gegaan. Ja, dat is eigenlijk, voor mij is het. Uh, en voor velen, volgens mij. Uh, ik heb tot nu toe geen positief uh, dingetje gehoord. Buiten het af en toe het geluid is, een beetje. Uh, ja. Dat minder was, zeg maar. Maar dat, ja, dat kon ik op het podium niet meer dan nooit doe. Ik heb mijn ding, mijn gedeelte van de avond. Uh, zo goed in de kwaad dat ik kon gedaan, dus de mensen een gezellige avond en voor mij is het uh, ja, alleen maar een positieve en een geslaagde uh, afsluiting van een 25 jaar jubileum geweest. Ja. ja, dat kan ik me goed voorstellen, het lijkt me erg gaaf, 25 jaar in het vak al, oh. wat is nou ja. als je, als je nou terugkijkt, uh, wat is nou jouw ultieme, uh, ultieme ervaring in die 25 jaar? Ja, ik heb wel een aantal van die, van die ervaringen gehad die heel leuk zijn, dat hoeft dat, dat niet eens als zeer te zijn uh, grote optreden voor, voor veel mensen, maar ja, ik heb verschijnende dingen gehad eigenlijk. Ik, ik, ik, heb, ik heb voor de koningin het mogen optreden ik heb uh, voor uh, Prins Willem-Alexander en uh, prinses Maxima nu dan 2 2 2 of het ruiloft in het volprogramma mogen staan, in mm de -hmm. ja. Alleen, ja. Ja, ik heb diverse dingen die ik heel erg leuk vond. Ik heb mijn concert aan het leuk, uh, leuk ervaring. Ik heb twee keer een concert gegaan. Ik heb het Joder Festival van 15 mensen gezongen uh, met, ben Life, uh, met de Wind Live. Met Dennis de Muntuwetten, met Erik Joling. Uh, ja, Karaigen staan met, met, met, met die fresa, Anita Meijer. Ja, ik heb, ik heb zoveel leuke dingen meegemaakt. Dus ja, het is, ja, het is, het is heel uiteenloopel geweest, eigenlijk gevarieerd. We zijn tot nu toe best wel tevreden met de carrière die ik nu tot heb gehad. Ja, nou ik denk dat ik. Ik heb het even zitten nalezen vanmiddag allemaal, maar ik denk dat het ook wel kan zijn. Wat is nou de toekomstplanning? Want uh, ja, je hebt nu uh, je concert gehad. Ja, maar ik ben nog steeds uh, liedjes aan het schrijven en ook uh, laden schrijven door, uh, door diverse uh, mensen. En mm -hmm. uh, tekstschrijvers en producers en, en, en je ja, vrienden nu. Ik ben nu bezig met een. Uh, het is een album met een nieuwe cd album met Maak het Nederlands Talig. Oké. Okay. Uh, het is me eigenlijk uh, aangeboden door de L2-studio's in Amsterdam. Het zijn jongens van het conservatorium allemaal die me al die 20 keer keren hebben gezien optreden. Maar voor het project hebben we benaderd. Nou, daar was ben ik heel blij mee. Ja, dat is leuk. We zijn er bezig, dat komt als het goed is uh, eind dit uh, jaar, zeg maar, ja, zeg maar, ja, vierde, vierde jaar uit, zeg maar. Mm -hmm. En ik ben met uh, drie, uh, ja, drie eigenlijk individuele... Ik ben met CD single projecten bezig, dat zijn allemaal dingen die zich hebben opgehangen aan een bepaald project waar ik uh, mee heen ben gegaan, waar zeg ik me ingestemd gestemd uh, heb. Dat is allemaal wat eerder achter de flanken ligt. Ik ben bezig met een, uh, ja, wat ik eigenlijk niet veel mag zeggen, maar ik zal het toch maar even stiekem zeggen, heb je een beetje primeur. Ik ben met een, met een uh, televisieprogramma bezig. Oké. Okay. Er is geen doker show van het wilders niet. <laughs> Maar dat gelooft ook niemand, want als ze bij, uh, bij mij zouden filmen, zouden ze zeggen, nou, dat is een e stuk, want dat is, dat is op mij gereporteerd, gerep gerep maar bij ons is het zo zo, dat ze niet willen filmen, dat gelooft <laughs> niemand. Het is bij jou zo'n dusdanige soap, is niet meer geloofwaardig. Nee, het is niet meer geloofwaardig, ja. dat is over de top. Maar, maar, maar ik heb het zelf al, het is een presentatieklus, waar eigenlijk de, rock, de muziek de boventoon voert, maar ik ben eigenlijk meer of meer presentator van het programma, ja. dat is een beetje mogelijk, dat mag ik wel op het is een relatief aan het Amsterdamse en maar dat vind ik ook helemaal erg, ik, ik, uh, ik heb nooit mijn, mijn afkomst verloren. En ik ben er ook blij mee, want het is een, uh, het is een echte, uh, ja, We komen met een lachende traan en een, je, een knipoog. En, een, uh, ja, en, en de boventoon, zoals ik al zei, voelt toch de muziek. En uiteindelijk is daar ook weer een project uitgekomen waar ook weer een album uitkomt. Dus eigenlijk ben ik met twee albums bezig. 3 uh, cd-singels en een presentatieklus. Nou, <laughs> dat wordt jouw jaar dan dit jaar. Ik mag het hopen. In ieder geval wordt het een druk jaar. <laughs> ja, nou ja, het, het, klinkt, uh, het klinkt in ieder geval als een erg volle agenda. Ik ben heel erg benieuwd wat het allemaal gaat geven. Nou, als er dan maar één ding vanuit komt, ben ik ook blij. <laughs> ja, ja, dat kan ik me <laughs> ja, goed voorstellen. Ja, Hé, <laughs> hey, uh, vanavond lekker vrij? Nee, moeder, ik ben op weg. Uh, ik ik bel me nu in de auto. Uh, ik ben op weg naar Utrecht. Naar Utrecht? Ja. En waar sta je vanavond? Ja, dat is een, een, een, een voetbalvereniging. Ja. Hoe ja, heet dat ding? Ja, dat is, het is een... Uh, Laten we maar, maar zeggen, DHSKL, weet ik wat die, ik zeg nu maar uit de uit, uit, uit, losse pols. Want ik weet wel het adres, maar ik weet niet hoe het precies heet. Maar het is een afkorting voor waarschijnlijk een van de... Ja, de regionale voetbalclubs al daar. En het zijn ja. diverse optreden, uh, artiesten op. Ja. Een soort van... Uh, ja, Nederlandse avond, zeg maar. Oké, okay, en jij bent uh, de, hoofd, uh, de hoofdzanger? Nou, dat denk ik niet, want ik ben, het is vanmiddag om 4 uur begonnen. Mm -hmm. En ik moet om 8 uur beginnen. Dus oh. het is nu dan half 7. Ik heb een beetje ruim de tijd genomen, maar het is volgens mij pas 12 uur afgelopen. ik denk niet dat ik de uh, laatste ik heb er hierna nog één. En dan ben ik uh, weer klaar. Druk ik, uh, ik moet van u zeggen: de afsluitdijk zal direct overheen. En dan ga ik in de afsluitdijk. Ik kom hier de afsluitdijk weer terug, laat ik zo zeggen. Ik moet de aandacht alles een week. en dan uh, ben ik kwaar voor vandaag. Oké. Okay. Okay. heb ik het wel op in een aantal kilometers. heb <laughs> je hebt Nederland weer even gezien. Ja, ik denk het ja, vanavond ja. En het, uh, is het is ook lekker weer voor <laughs> ja, ja, ja, hè. Ja, het is inderdaad niet echt lekker als ik hier naar buiten kijk. God. En morgen, wat denk je ervan AXAZ? eh uh, nou ja, mag ik zeggen, wat denk ik van? Ik hoop 3-1. 3-1. Dat ah, ja, vind ik ja. goed. Vind ik wel. Vind ik ook. Mooi. We gaan ervoor. Hey Mick, mogen wij jou weer bedanken voor je aan... tijd? En, nou. Ja. Uh, we hopen je snel weer te spreken. Mag ik jullie bedanken voor de, voor de gezelligheid en dat jullie mij weer uh, een epic hebben gezegd Nou, is helemaal goed, uh, Mick. Dat doen we met alle plezier. En we hopen je snel weer een keer te spreken uh, zodra je nu albums en singles uit zijn. Super. <laughs> Oké. Okay. Hartstikke goed, man. Dankjewel, okay. fijne avond. Dankjewel. Hoi. Hoi. hoi. Kilometers vielen, heel het land staat op zijn kop. We praten en we praten, maar wie lost het nu eens op? We werken dag en nacht, maar niemand die het ziet. Door honderdduizend regels gaan we langzamer failliet. Ja, lang genoeg gezwegen, de wekker is gegaan, er moet nu iets gebeuren. Het gaat ons allen aan Word wakker Nederland Het is tijd voor wat gezond verstand De nieuwe tijd, ik weet het wel Maar je blijft een kikkerland Word wakker Nederland En zeg wat je te zeggen hebt Laat je stem nu eindelijk horen Laat ze weten Op tv is altijd ruzie, want men wil het laatste woord. En doodgewone mensen worden daar niet meer gehoord. Respect en tolerantie, dat is waar het over gaat. Maar deze mensen vragen, kan ik nog veilig over straat? Ja, lang genoeg gezwegen, de wekker is gegaan.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 Met de ruggengraat van ons. Het beter bent voor wat Is tijd voor wat gezond verstand. Kom sta op en laat je zien. Het neem het echt in eigen hand. Voor wat Nederland, Voor dat ben jou niet meer erbeerd. Laat je stem nu eindelijk horen laat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 van de stad waarin ik leef, en zij stuurt me kaarten uit Madrid en uit Moskou. Komt een brief met de prachtigste verhaal. Gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al liefs uit Londen. Van de wereld weet ik niets.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 Mijn huis weer heeft gevonden Dan stort ze mijn hart vol Met alle het liefst Uit Londen Het prachtige nummer van de Zeeuwse band Bluff Liefs uit Londen al twintig jaar zitten wij al hier in de studio. Dit is ons uit CFM Zandvoort. Met wij al twintig jaar. <laughs> wij ja. niet, maar in ieder geval het <laughs> CFM, CFM ja. bedoel ik. Dat is erg vroeg bij, Roy. <laughs> ja, ook nog, hè. Toen was ik net geboren. <laughs> ja. um, maar in ieder geval twintig jaar hier in de Ether 106.9. Dit is nog steeds CFM Zandvoort. En uh, ja, we, zijn, we hebben het heel erg druk natuurlijk vandaag. En we hebben niemand minder dan Sascha Brouws aan de telefoon. Goedenavond, Sascha. Goedenavond. Hoe is het met je? Ja, super. Tijd niet gesproken hè? Nee, dat is inderdaad lang geleden. Ja, want het laatste nieuws wat we van je hadden, dat je natuurlijk een kindje hebt gekregen. Ja, en, en, en daar heb ik even een jaartje van genoten en heb ik eigenlijk even helemaal niks gedaan op zanggebied. Nee, maar dat is ook toch even lekker. Ja, ik vond het erg fijn, moet ik zeggen. <laughs> Ze worden al zo snel groot, dus het was een bewuste keus. Nou ja, maar nu opeens heel groot nieuws hè? Ja, ik heb inderdaad heel groot nieuws. Ik ben er ook echt onwijs gelukkig mee. Ik uh, ga een album uitbrengen met uh, Edwin van Hooflaak. Dat is en, groot nieuws. Ja, en voor de mensen die denken, wie is dat in godsnaam. Die heeft uh, onder andere Engel van mijn hart geschreven van uh, uh, Gerrit Joling. En het werd de nummer één hit. En hij werkt met Nick en Simon samen. En hij heeft het album van Jeroen van de Boom geproduceerd. Waar uh, natuurlijk verschillende nummer één hits vanaf kwamen. Dus, ja. Ik, ik heb wel een, een, een super grote te pakken en dat voelt wel heel goed. Ja, want dat kan ik me voorstellen, ja. Ja. Hoe is het zo gekomen? Ja, ik ken Edwin, heb ik vijf jaar geleden leren kennen. Uh, toen had ik net meegedaan aan het Nationale Songfestival. En toen moest ik optreden bij uh, Willy Oosterhuis en Edwin die presenteerde, god hoe heet dat programma. Nou, dat was in Enschede in ieder geval. Ja. Het Mega Piratenfest? Nee, Regiotap. Regiotap, oh ja. Doordat jij dat Mega in de Regiotap en dat ja. was voor de plaatselijke televisie. En uh, nou ja, daar leerde ik eigenlijk Edwin uh, kennen en we kregen meteen heel leuk contact en we wisselden telefoonnummers uit. En toen heeft hij mij gevraagd of ik mee wilde doen aan het Streekzongfestival van Enschede ja. voor de provincie Noord-Holland. Dat heb ik gedaan met een nummer van hem. Dat heette Ik wil schreeuwen. En daar werd ik tweede mee. Zo. Ja, om een heel lang verhaal toch wat korter te maken, <laughs> uh, zijn we elkaar uit het oog verloren. En bij het concert van Gerrit Joling zag ik hem weer. En toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en gevraagd of hij met mij een single wilde opnemen. Ik denk, laat ik niet te veel vragen nu. <laughs> en toen zei hij zelf, nou, ik ga geen single opnemen. En toen dacht ik, oh, nou, dan gaat mijn droom weer. En toen zei hij, nou, dan gaan we een album opnemen. <laughs> en dat uh, wist ik eigenlijk al in uh, december, begin december vorig jaar. Ja. En we hebben besloten dit keer toch uh, wat rustig te houden. En uh, we hebben dat voor de afgelopen dinsdag hebben we dat bekendgemaakt. Nou, dat is uh, helemaal super uh, nieuw. Ja, Edwin van der Hoevenlaak is natuurlijk uh, best wel uh, bekend in de Nederlandse showbiz, om ja. het zo te zeggen. Ja. Het is geen kleintje, nee. Nee, ik ben ook echt heel blij daarmee. Maar buiten dat hoor, ik bedoel, het is niet. Het is niet voor mij heel erg van belang om, om een hele grote te hebben. Nee. Wat voor mij het belangrijkste is, is dat Edwin uh, me door en door kent. En gewoon. De nummers die we nu al hebben geselecteerd, die, ja, die passen gewoon echt bij mij. Ja. En dat, uh, hij, hij maakt gewoon hele mooie nummers. Dus uh, dat deed hij altijd al. Maar ja, ik denk dat jullie ook wel weten hoe moeilijk het vak is. Als je een grote naam te pakken hebt, dat kan wel meewerken naar iets meer, zeg maar. Ja. Dus, uh, maar ja, het balletje is helemaal wel doorgaan, want ik vind het wel heel leuk dat ik nu bij uh, ZFM zit in Zandvoort. Want ik heb toevallig ja. een kledingsponsor uh, gevonden in Zandvoort. Ja, Rodis, toch? Ja, Rodis. Nou, ja, in de uh, Torwerkenstraat. Ja, klopt. Maar, helemaal leuk. Ja, en uh, meteen daarachteraan kwam een kappersponsor. En uh, ja, wat ik zelf eigenlijk het leukste nieuws vind, ja. om dan toch een beetje weer uh, in het persoonlijke te blijven, is dat uh, Erik, mijn man, die is nu mijn manager. Wat leuk. Ja, ja oké okay. hebben altijd samen gezongen. En als iemand uh, klappen van de zweep kent, is hij het wel. Ja. En uh, hij doet nu mijn uh, management. En ja, dat gaat eigenlijk super. Dus je hebt nu een familiebedrijfje? Nou, eigenlijk, eigenlijk wel, hè. <laughs> <laughs> nou, het voordeel van dat mijn man mijn manage is dat ik uh, dan uh, nog wel een beetje naar hem luister, zeg maar. <laughs> hij is erg streng. Oké. Okay. <laughs> <laughs> maar dat gaat goed. Dus uh, ja, allemaal ja, grote leuk. plannen. Wanneer kunnen we je album nog verwachten? Nou, we hadden in de eerste instantie... Uh, um, Dacht ik, want het wordt dan gezegd dat je in maart alle releases moet doen. Uh, het enige wat ik heb voorgesteld bij de laatste bespreking die we hebben gehad, is dat ik absoluut geen haastklussen van wil maken. Ik wil echt dat het een album uh, wordt waar helemaal hard in ligt en dat elk nummer zorgvuldig is uh, uitgezocht. Uh, volgende week gaat Edwin beginnen aan de eerste orkestbanden van de eerste twee nummers. Uh, nee. Ja, We zijn eigenlijk uh, druk op weg nu. We hebben vijf nummers nu voor het album klaar, of tenminste uitgezocht. Ja, dat zeg ik. Edwin begint volgende week aan de orkestbanden. En ja, ik hoop ergens in maart dat hij klaar is. En dan gaan we eens even rustig bekijken wanneer die uitkomt. Oké. Okay. Dus en je houdt ons natuurlijk even op de hoogte, of niet? Ja, natuurlijk houd ik jullie op de Zo hoogte. Zodra die hij uit is, dan uh, willen wij toch heel eventjes het fijne weten van het album. Nou ja, jullie hebben nu natuurlijk ook de primeur. Dus dan ja, uh, ik jullie, zal ik jullie ook als een van de eerste bellen. <laughs> Oké, okay, nou dan houden we je aan. Ja, dat komt helemaal goed. <laughs> goed. Nou, Sasja, um, heel veel nieuws in ieder geval. Helemaal geweldig voor je. Even een korte vraag. Zit Erik nog wel in de muziekbusiness? Ja, Erik die, uh, zit momenteel in een uh, Bon Jovi coverband. En ze noemen zichzelf dan niet Bon Jovi, maar John Bovi. Ik vond het wel heel ludiek gevonden. Ja. Ja. En um, hij wil met die band, uh, hopen ze van de zomer, alle grote festivals mee te kunnen pakken. Uh, Erik is daar wel enorm op splek. We hebben het natuurlijk als duo geprobeerd. En uh, ja, laten we eerlijk zijn, het is toch niet gegaan zoals we wilden. En nu ik Erik zo in die band zie, denk ik, ja, dit is toch wel echt helemaal jouw ding. En wat ik nu ga doen, een Nederlandstalig album, is natuurlijk weer mijn ding. Ja. En uh, dus we zijn allebei lekker bezig. En uh, ja, ik hoop natuurlijk niet dat we hun te... Te heftig doorbreken, want dan ben ik mijn manager kwijt. Ja, dan moet je weer ja. op zoek naar een nieuwe. Ik moet weer op zoek naar een nieuwe. Dat vind ik toch ook weer niet zo goed plan. Nee, maar je mag nee. altijd even bellen hoor, geen ja, probleem. Dan mag ik je bellen, hebben het eerlijk. <laughs> nee, we, we gunnen het elkaar allebei. En ik uh, ben momenteel erg blij met, uh, met de steun uh, die Erik me geeft, uh, ook als manager, zeg maar. En uh, ik gun hem ook alle succes met de band. En uh, joh, we kijken gewoon wat Schipstrand. Precies. Ik denk dat niet dat weten. je veel, te veel vooruit moet plan plannen. We doen het nu uh, van dag de dag. En dat gaat hartstikke goed. Ik hoorde klein op de achtergrond ja, volgens mij. je uh, krijgt een boterham van de vader en daar is ze altijd erg gelukkig mee. <laughs> <laughs> ook de eerste radio-interview van JD. Ja, leuk. <laughs> nou, leuk. We gaan je niet langer ophouden, kun je lekker aanschuiven bij je man. Helemaal goed. Ik wens jou een hele fijne avond, Dank namens mijn collega's ook. Ja, en ja. we gaan natuurlijk uh, ja, waar het eigenlijk met in ieder geval het een beetje begonnen is, uh, gaan we je plaat natuurlijk draaien rouwen Nou, dat vind ik helemaal fijn. Nou, helemaal geweldig. Weer bedankt voor je tijd dat en we hopen je snel ook. te spreken. En ik hou jullie op de hoogte. Okay, dankjewel. dankjewel. <laughs> Doei. Oi, oi. En zijn leiders moeten held voor deze crimes of abuse en Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal scud Al twintig jaar! Yeah. This? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Het is nog steeds het beste radiostation al 20 jaar, CFM Zandvoort. En we gaan natuurlijk snel over naar het show-nieuws met Popstar Henry. Dag, mooi. Dag, hey, Goeiedag, al, al luisteraars. Goeiedag. Hey, Henry. Mo jei. Ja, moeilijke week gehad, hè? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ik denk dat je het ook gelezen hebt van, van nou, Werner Teunissen. Kan je, kan je wat de luisteraars wat uh, ja. erover vertellen? Ja, dat is natuurlijk zo dat Werner Teunissen natuurlijk al, die ken ik al uh, ruim 20 jaar. En uh, die heeft inderdaad ook uh, nummers voor mijn album geschreven. Ja. Hij, hij was voornamelijk bekend als uh, de man die het nummer Mississippi van Pussycat ge geschreven heeft. Ja. En uh, ja, dat was natuurlijk een gigantische schok voor mij toen ik het hoorde deze week. Ja, dat is uh, zeker uh, wat uh, minder uh, nieuws. Uh, is, is de begrafenis of crematie al geweest? Nee, nog niet. Ik, eh, maar, zover ik het begrepen heb, moet het eerst vrijgegeven worden in Engeland. En dan moet het, zoals het net een mooi woord heet, gerepatrieerd worden. Dan moet het naar Nederland gebracht worden. Ja. En uh, dat, dat is een hele, hele toestand, is het nog, om dat voor elkaar te krijgen. Ik kan best nog een, week, een week, week of misschien twee weken overheen gaan. Ja. <coughs> heb je er vrij recent nog uh, zaken mee gedaan, of niet? Uh, niet echt. Ja, goed, uh, hij heeft natuurlijk mijn, mijn album, uh, uh, heeft hij een nummer van geschreven. Mm -hmm. Al in Arts Motel en uh, ja, ik, ja, af en toe mailde ik hem uiteraard wel eens en uh, ik wilde net van plan om weer uh, kijken of hij nog wat nummers had, voor, voor mij ik heb natuurlijk nog wat nummers van hem mm -hmm. maar uh, dit was natuurlijk een gigantische schok ja, dat kan ik me ja. goed voorstellen Ja, en het mooiste van het verhaal komt ook nog uh, het is, er is ook een gisteren op uh, de site van de Telegraaf uh, verschenen oh. en daar hadden, hadden ze een foto van mij neergezet Oh, Oké. Okay, dat man. is echt... Een, dat... Nou, daar word, daar word je dus echt niet vrolijk van. Nee, nee, ah, goed, is, fouten maken we allemaal en uh, ik ben er niet kwaad over. Ik, bedoel, ik heb ze een mail gestuurd en ik hoop dat hij er zo aan mogelijk vanaf is natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, al met al, het is gewoon een, ja, het is weer een trieste geschiedenis eigenlijk. Hè? Ja. ja, het is tragisch nieuws. Ja, absoluut. En, uh, maar ik denk ook dat het belangrijk is dat de mensen weten wie Werner Teunissen was... En uh, dat hij natuurlijk een gigantische wereld heeft geschreven, uiteraard voor Pussycat. Ja. En uh, ik denk dat de mensen daarin uh, moeten herinneren. Het was een hele, hele aardige, sympathieke vent. Vond ik hem altijd, altijd terug, teruggetrokken eigenlijk. Hij wilde eigenlijk nooit op de, in de belangstelling staan. En dat zie je hem eigenlijk wel. En ik vind het zo jammer dat hij op een gegeven moment, uh, naar ja, mijn mening, nog steeds te jong gestorven is eigenlijk. Ja, helaas. Helaas, ja inderdaad. Ja. Dus uh, we zijn een, weer een hele goede tekstschrijver kwijt in Nederland. Ja. Een heftige week voor jou, en dat zal nog wel even eventjes door blijven sussen. Ik denk het wel, ja, absoluut. Ja, ja. Nou, in ieder geval heel veel sterkte aankomende tijd dan. Ja, dankjewel, dankjewel, joh. In ieder geval, maar ja, goed, het, het leven gaat door en ik, ik moet natuurlijk ook verder, hè? Ja, precies. Dus daarom. Uh, ja, ik heb jullie trouwens een, net een mailtje gestuurd, even: van, van de link van, van de nieuwste clip van ons, van Henry en Nonet. Oké. Okay. Dus uh, ja, dan kijken we misschien bij jullie op de site gaan zetten. Altijd leuk. Ja, dat gaan we zeker doen. Ja, dus. En uh, we gaan hem volgende week even draaien. is perfect, jongen. Perfect, perfect. show we Goed, ja. Shows. Ja, Daar zijn we ja, natuurlijk het ook. Nieuws, he? Het leven ja. gaat door, helaas. Ja, ik heb, ja. Uh, ik heb het helaas gisteren niet kunnen zien, Popstars. Uh, hebben, nee. jullie hebben jullie het toevallig gezien? Ja, Davy en Bart uh, zijn eruit. Ja, en uh, hebben die zo slecht gezongen dan? Nou, dat vond ik dus niet... Nee, ik kan me van Davy kan me niet voorstellen dat zij moment als slechte zonger heeft. Ik vind dat, nee. dat zij gewoon even de beste was die iedereen rondloopt. Ik dacht het ook. Ik dacht ook echt ja. dat zij door zou gaan. Uh, mijn medepresentator dacht het niet. Nee, en... ja, ik vind, ik vind ja, Davy uh, heeft zo'n grote voorsprong. Dus dan vergelijkt met uh, wat andere artiesten of andere deelnemers uh, brengen, ja, dan, uh, dan vind ik hem gewoon uh, niet de de uh, popstar uh, van dit jaar. Je, je, ja, ja. Je, je zegt dus eigenlijk dat. Uh, dat oh, ja, Six Mystery Popstars heeft al een kans gehad bij Idols. Ja. En ja. Uh, nu vindt iemand, een nieuw iemand het weer. Ja, ja nee, maar ook zij maar heeft. Dat kan een... me wel wat bijvoorstellen? Ja, daar heb ik ook niet zoveel moeite mee. Zij heeft ook heel oh, veel voorsprong, ja. natuurlijk. Hè? Ze heeft die ze heeft hele, hele rietscheltje al meegemaakt. En, uh, mm. ja, en dat dan in vergelijking met mensen die voor het eerst mee, mee, deelnemen aan zo'n show. Ja, en dan vind ik toch dat je als, uh, als Davy zijnde iets meer moet neerzetten dan dat ze gedaan heeft. Denk je dat, dat het anders idee. is als ze niet dat meegaan met idols? Ja, misschien wel. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja ik, vind inderdaad, ik vind inderdaad dat Davy op een gegeven moment vorige week, uh, heb, ik het, heb ik het wel gezien, en dat vond ik Davy inderdaad niet een van de, van de sterkste, sterkste kanten uh, heeft laten zien van wat ze kan. En ik denk dat ze daar nou op afgekend is geworden. Ja. Ik denk het ook. Ja, ik denk het wel. En uh, dat vind ik wel jammer, want ik, vond het, ik, ik persoonlijk vond heel erg goed. Uh, Bart, ja, dat was een beetje te verwachten natuurlijk. Het was, het was de, oh, een van de mindere. Uh, Kim, Crystal en Wesley, die had ik het zonder meer wel van verwacht. Alleen van Joshua had ik het ook weer niet verwacht. Want ik, ik uh, heb een leuk, leuke look, weet je wel. Leuke smoel heeft hij zoals het heet. Een IJ, uh, smoel? Eh. Uh, ja, ze kun je het zeggen. Maar ik vind Joshua gewoon, qua zang vind ik gewoon ontzettend zwak. En ja, dat is mijn mening. En nou, ik vind het heel jammer, maar ik denk dat ik vind David beter dan Joshua. Maar ja, goed, het zijn keuzes die gemaakt zijn. En uh, so be it. Ja, ja. Ja, dat zijn de mensen die doorgaan naar de finale, hè? Ja, ja, inderdaad. En ik heb begrepen dat een solo, dat toch naar een soloartiest gezocht wordt. Ja, dat had ik ook wel verwacht. Uh, laten we eerlijk zijn, als je kijkt naar uh, de mensen die de afgelopen weken uh, hebben meegedaan. Dat uh, zijn allemaal uh, aparte typetjes. Het, het, is, het is geen uh, eenheid die zegt, nou daar is iets van te, van, van, van te bakken. Nee, maar het is waar. Maar ik denk dat ze daar uh, ook bewust naar hebben ge gezocht hoor. Misschien wel ja, misschien wel. En het, het is ieder, ieder typetje wat er nou in de finale zit, die heeft zo zijn eigen ding. En dat, dat moet je niet bij elkaar zetten, die moet je inderdaad als soloartiest laten verder gaan. En dat hebben ze eigenlijk, denk ik heel goed gezien. Ja. Denk het wel. We hebben nu er wat eruit Voort gaat verliezen. Ja, in ieder geval. Wie weet dat ze ook nog eens een keer gaan doen met het Songfestival, hè? You never know. Ja. <laughs> ja heb, je, heb, je, heb je het weer gehoord? Het is weer ongelooflijk dat het trots het voor elkaar krijgt om uh, het Nederlands publiek uh, buiten schot te zetten. Met, uh, met de, met de door vader Abraham uh, laten presenteren enzovoort? Nee, dat, nee dat, dat, dat, dat nog niet eens. Uh, maar uh, tijdens het Nationaal Songfestival, waar uh, dus de, de Nederlandse uh, de deelnemers eventueel in spe uh, het liedje moeten gaan doen van uh, Vader Abraham, mm. dan zal Nederland niet kunnen stemmen op een van de liedjes. Of op een van de, van de artiesten. Oké, okay. dat gaat een jury doen? Dat gaat dus een jury doen. Oké, okay, ja, dat is inderdaad weer. Uh... Ja. Dan is natuurlijk de Nederlandse dingen ten top en ik vind dat op een gegeven moment, ja jongens, zo werkt dat natuurlijk niet. Nee. nee. En dan gaan we weer af, hè. Ik denk ik dit jaar maar niet kijken. Ja, en op deze manier werk je natuurlijk ook in de hand dat Nederlanders zeggen van ja, we gaan niet meer kijken, want we hebben toch geen stem erin en wij hadden dat gekozen. En uh, ja, ik denk niet dat het goed is voor het Songfestival. Nee, ik denk het ook niet. Ik, denk het, ik, ik, ik vind het eigenlijk nog, als je het echt wilt zeggen wat het is, ik vind het arrogant. En, uh, ja. Je kunt het niet maken om uh, tv-kijkers die uh, in feite altijd meebetalen aan het hele verhaal. En uh, al zoveel hebben moeten ontberen aan, aan goede, goede zangers en zangeressen, Dat ze nou niet eens de kans krijgen om erop op te stemmen. Ja, nee, daar ben ik helemaal met je eens. Ja, ik vind het triest, Maar goed, dat is een keuze die gemaakt is weer met, uh, met onze belastingcentrum. En uh, zo zal het altijd wel al, al blijven, denk ik. Ja, ja, of we moeten een front starten, dat kan natuurlijk. Eet er al, hè? Ja, het gebeurt al, ja. Is er al een front? Ik ja. Ja, ja, ja, er, er zijn er een be acties bezig ja. in ieder geval. De mensen hebben niet wat de neus ervan vol, laat ik het zo zeggen. Nou, weet je wat ik vind? Zo'n ja. oudbollig nummer, hè? En dan ga je uh, Jolante -Bouw van Kasbergen uitkiezen als presentatrice. Vind ik ook zoiets uh, <laughs> heel apart. Ja, maar hoe weet ja, je, je dat het oudbollig is, Roy? Dat nummer is oudbollig. Je, kan hem, je kan hem luisteren, hè? Of via YouTube. Ja, ja, weet ja. ik. Ja, ja, erg. Ook dat nog. Nee, maar goed, het is, ja, of je een oude vindt of niet, dat vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. Het is, het is weer iets waar, waarbij uh, je ziet dat, dat, ja, dat er een aantal mensen in Nederland zijn die de touwtjes in handen hebben en dat daar de rest uh, niks mee te maken heeft en uh, die bepalen wat er gebeurt. Yes. Uh, dat, dat, dat, dat is gewoon het hele verhaal. En dat, ja, dat, dat is misschien ook oudbollig, want zo werkt het natuurlijk niet meer. Die tijd is al geweest. Ja, ja hoor, heel erg. Ja, ik... ja ik, vind, ik vind het zonde. Ik vind het weer gemist. De kans voor het was, absoluut. Ja, Zeker precies. weten. Maar uh, ja, wat ook wel weer leuk nieuws is, dat de vrienden van Amsterdam live uh, weer uh, terug is natuurlijk uh, in de Ja, ik heb het gehoord. Ja. Dus, Met Sander de Boeselier als presentator. En uh, ja het grappige is dat hij gewoon uh, weg kan gebeld worden, omdat zijn vriendinnen op springen staat. Of zijn ja. vrouw. <laughs> Ja, dat kan gebeuren En dan neemt uh, ja, Jan Smit de presentatie uh, over. Ja, dat kan hij ook wel, daar ben ik niet bang voor, dat zal allemaal wel lukken denk ik. Toch? is is ja, een situatie ik geweest ik. met Zeker. Guus Meeuwens. toen hij zijn uh, G-tour had, zijn ja. dus zachte G-tour, toen stond ook zijn uh, vrouw op springen, stond hij ook op het podium. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, hè? ja dat, dat hoort er ook bij, bij het artiestenvak, hè? Ja. Ja. dit soort dingen die, die kunnen je overkomen en uh, ja, je moet wel je, je, je ding doen, hè? de mensen die komen voor jou. Ja. En ja, dat hoort erbij. Dat is een van de na nadelen. Het zijn dingen die gebeuren gewoon. Ja, je moet in goede en in in slechte tijden. Moet je moet je ding toch blijven doen, hè? Absoluut. Daar heb ik ook helemaal geen problemen mee. Ja, en uh, goed, ja, als we even verder kijken. Dan wat we nog meer dan van show hebben, eigenlijk. Uh, in, in het programma Voetbal International, hè? Willen we weer grappig ja, over Wesley Snyder. Ik weet het niet hoe hij al. Ja, het is niet te geloven dat Johan Derks het elke keer weer voor elkaar moet maken. Of Wesley, Wesley op een gegeven moment op zijn nummer te zetten. Ja, sorry hoor. Ja, met uh, René van der Grijp. Ja, maar als we het dat, als dat, als dat hebben over oudbollig, nou, dan vind ik dat oudbollig hoor. Ik vind uh, die man moet maar eens eer ophouden. En uh, gewoon normaal uh, zijn mening geven over voetbal. En zich niet bezighouden met dit, dit, dit is privézaken. Maar dan moet hij in een ander programma gaan zitten, toch? Mm. <laughs> FDL Boulevard. Ja, bijvoorbeeld, moet hij daar naartoe gaan. Ja, <laughs> shownieuws. Ja. Um, ja, het is tot... wel erg populair hè, nu, voetbal International. Dus het zal je ook wel aanslaan, denk ik. Ja. En ja ik denk, ja. want binnenkort ja, komt natuurlijk die uh, loting uh, weer, ooit, over een paar jaar. Denk ik, twee jaar, denk ik nog. Uh, Wat voor loting? Voor, uh, voor uh, de voetbal, uh, of wie de voetbal mag uitzenden op televisie. Ja, ja, ja, ja. Ik denk dat RTL volgende keer wel weer een kans maakt met dit soort uh, programma's. Ja, natuurlijk, op zich is het programma ook niet verkeerd. En, uh, dat is het probleem ook niet, maar ze moeten zich op een gegeven moment niet. Uh, uh, laten verleiden door dit soort kinderachtigheden op een gegeven moment op de buis, dus ik heb er niet op te wachten. Nee. Als, ik, als, ik, als, ik, als ik op een voetbal wil wil ik, wil ik voetballen kijken en ik wil op een gegeven moment dat uh, voetballen op een gegeven moment ook serieus genomen worden. Uh, dan wil Johan Deksen waarschijnlijk ook, maar dan moet hij ook niet, niet dit soort dingen doen. Ik vind het zo, ik vind het zo laag bij de grond. Ja. Laat, laat iedereen eens zijn eigen waarde. en laat de nee. beste in de land een verschietje met rust. Ja toch? Ja, zeker weten. En tot slot uh, Radio 5 en 5 en natuurlijk TV 5. Ja, ja, dat is een gigantisch succes geweest. Hè? Ja, zeker weten. En, en, natuurlijk, het is, het is een feit dat de uh, tsunami, dat toen uh, de opha het ophalen van uh, de miljoenen iets meer was geweest. Maar we moeten niet vergeten dat, uh, dat we in een crisisperiode zitten. En als je dan praat over 83 miljoen, dan uh, vind ik dat een heel, heel, heel mooi bedrag. En als elk land dit zou doen, en, uh, dat hem, en zeker Amerika op een gegeven moment nog eens een keer heel dik en dik, dik overdoet, dan moet daar uh, de hulp op een gegeven moment helemaal goed terechtkomen. Denk het ook. Daar ben ik inderdaad niet bang voor. Ik hoop het toch zeker. Want, uh, He. En dat het land dan op een gegeven moment terug kan komen in, in de oude glorie en uh, alleen nog maar beter kan worden. Want uh, dat hebben de mensen denk ik nou wel eens een keertje verdiend. Ja, ik hoop dat het geld ook echt daadwerkelijk daar terecht gaat komen. Want ik ben een oh, van die ja. kritische Nederlanders die, uh, die daar toch een beetje kritisch naar kijkt. En terecht, natuurlijk. Dat mag ook. En ik denk dat, dat we dat ook moeten blijven doen. Ja. Uh, ik denk dat de regering dat opgenomen heeft, of opge opgepikt heeft, door te zeggen van nou laten we de rekenkamer dit controleren waar het allemaal naartoe gaat. Nou, pet je af. Dat, vind ik, dat, dat, dat, ja. is dat ja. vind ik heel erg goed. Hey, ja. ik heb nog één vraag aan je, voordat dat we af gaan sluiten. Henry, uh, vor, vorige maand was er sterren dansen op het ijs. -Hem. Normaal ja, zit jij in het uh, BL-panel. Ik heb uh, gekeken, maar ik zag je nergens. Nee, dat klopt. Ik was er ook niet. Ik, ik, ik had graag mee willen doen. En uh, ze hebben me niet gevraagd. Nou, dat is wel weer jammer. Ja, dat vind ik wel jammer. Ik had het graag willen doen. En ik, weet, ik heb uh, nog contact gehad met een van de mensen daar en die zouden het doorgeven. En verder heb ik niks meer gehoord. Maar ja, ik bedoel, ik, ik moet natuurlijk niet. Ik zou het graag gedaan hebben. Maar ja, goed. Bedoel, er zijn nog zoveel kansen voor mij om uh, bij andere evenementen aanwezig te zijn. Dus dat komt, al, dat komt allemaal in orde. Hoe is het in Duitsland? Uh, nou, in Duitsland is het op dit moment nog, uh, nog even rustig. Ik bedoel, uh, de inschrijving is, is, is geweest. En het zal pas in uh, maart zal, uh, bekend geworden uh, hoe of wat. Dus ja. ik ga het niet vast te wachten, natuurlijk. We duiken met je mee en we gaan zeker een keer met je mee. Henry, ik... heel erg bedankt weer. Graag gedaan. En uh, tot volgende week weer, hè? En een prettig weekend. Ja, prettig joh, weekend. Hoi. Bye. hoi, hoi, hoi. Ik zeg hoe het voelt of wat het doet, Eén blik van jou maakt in een flits mijn dag weer goed. Het is wat je glimlach steeds weer met me doet. Het is als je stiekem van een afstand naar me kijkt. Als dan jouw speelse blik mijn hart weer even bereid. kom ik dichter bij je. Bij je zijn. De tijd gaat te snel. Hij vliegt aan ons voorbij. Ieder moment wil ik je om me heen, ja, jou alleen. Ik wil dat jij bij me bent. Ieder moment, jij bloost en lacht dan ik je stunt zeven in jouw handen hoort natuurlijk. Ja, en uh, het was een innoverende uitzending met veel uh, bekende Nederlanders in de uitzending. Ja, natuurlijk de toppen Rotter Kroes. En uh, ja daarmee gaan we deze uitzending afsluiten. Ik wil uh, mijn collega's Rudy en uh, Roy bedanken voor deze gezellige ja, jij ook avond. En volgende week uh, hebben we weer een nieuwe Spik nieuwe programma. Zelfde tijd, zelfde zender. Hier op uh...